Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Storm Poly is inmiddels gaan liggen, maar in het noorden van het land rijden nog steeds geen treinen. Volgens spoorbeheerder ProRail is er flink wat schade. Stukken bovenleidingen die kapot zijn, en bomen, takken op het spoor. Uh, maar ook als we natuurlijk gewoon kijken naar de rest van het land van alle schade... hadden we ook wel verwacht dat er ook op het spoor uh, veel schade is. En uh, We zijn nu, dus nu nog ja, de balans aan het opmaken uh, hoe groot de schade is... en uh, wat dat betekent voor het treinverkeer de rest van de dag. ProRail hoopt vannacht een boel op te kunnen ruimen... zodat morgen morgen de meeste treinen weer kunnen rijden. En we weten nog steeds niet of je morgen of overmorgen in Groningen kunt genieten van Ramstein. De Duitse band treedt op in het stadspark en de muziek mag van de gemeente Hart. En er is vuurwerk, maar een natuurorganisatie heeft meerdere rechtszaken aangespannen. Het vuurwerk en het lawaai zijn slecht voor bijvoorbeeld vogels, zeggen ze. Inmiddels heeft de rechter bepaald dat het vuurwerk mag, maar de uitspraak over het geluid komt pas morgenmiddag... ...een paar uur voordat Ramstein optreedt. 60-plussers en kwetsbare mensen kunnen in het najaar weer een coronaprik krijgen. De Gezondheidsraad adviseerde dat vorige week al en minister Kuipers heeft het advies overgenomen. Het is nodig uh, omdat het met name de kans op ernstige ziekten en op ziekenhuizenopname uh, aanzienlijk verkleint. Getallen van het afgelopen jaar nou ja, laten zien dat dat wel zo'n 80% naar beneden gaat. Zo'n 4 miljoen mensen kunnen straks die prik halen. En nog even terug naar de storm, want er zijn ook mensen die er juist van genieten. Op het strand bij Harderwijk haalden een paar mensen hun surfboard tevoorschijn. Heftig, kei en keiharde wind en uh, jaren niet gedaan. Dus uh, spierpijn. Ja, heerlijk. Ik vind dit uh, top weer. De heel, heel Nederland in rep en roer en wij uh, zijn lekker aan het, uh, ja, het lollen hebben. Ja, ik vind het prachtig. Gaan we gelijk door naar het weer. De zomerstorm is nu wel zo'n beetje voorbij. Op sommige plekken komt de zon er nog even door bij een graad of 19. Morgen is er meer zon en is het ook een tikkeltje warmer bij 22 graden. En vrijdag beginnen we aan een zonnig en warm zomerweekend. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vooral in onze regio heeft het verkeer nog veel last van de nasleep van de storm. Opvallende files daarin zijn de A5, hoofddorp richting Amsterdam, tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar staat 6 kilometer file, vertraging is 20 minuten. De A9 ook maar richting Amstelveen voor knopend Vels. een half uur vertraging. De weg is daar nog altijd dicht, er zijn daar bomen nog omgewaaid en die liggen nog op de rijbaan. De A10 knooppunt meer richting Watergraasmeer voor afrit Volendam. Daar staat 5 kilometer file, vertraging is een kwartier. Ook daar zijn nog bomen, euh, liggen nog bomen op de weg. De weg is nog altijd dicht. En de A22, Beverwijk richting Velsen, die weg is ook nog dicht. Ook daar liggen nog bomen op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit.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 Let me say Is forbidden, anyone. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Dit najaar is er weer een coronaprik beschikbaar voor mensen uit risicogroepen. Het gaat om mensen van 60 jaar en ouder, kinderen en volwassenen met een hoog medisch risico, iedereen die jaarlijks een uitnodiging krijgt voor de Griepprik en zorgmedewerkers. In Jenin op de bezettelijke westelijke Jordaanhoever zijn de 12 Palestijnen begraven die omkwamen bij de Israëlische legeroperatie. Bij de begrafenismarsen waren veel mensen met Palestijnse vlaggen. Israël zegt dat de operatie inmiddels is beëindigd. Storm Poli heeft vandaag flink wat schade aangericht. Bij verzekeraar Interpolis zijn een paar honderd schademeldingen binnengekomen. Het is met name schade aan woningen, vooral uit Noord-Holland. Het weer vanuit het zuiden steeds meer opklaringen en het is een graad of twintig. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.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 I won't lose myself. Look what I have done, uh, darling. Of the numbers, oh yeah. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you?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 Ik heb nog steeds niet alleen door? de zomer van ZFM ZFM zal voort 106. FM 106.9 FM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 ci piano buttare via dall'labirinto della nostalgia Ho di un amore vero Side. And being by your side is the only thing on my mind So Do you want to go to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 En tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contestar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más? Llegado con decir que una mujer cambió mi suerte, se en mi ik que sepa a mí sufrir. Ule lalé la la la, olal, la la la la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 Que vagaste mal a mi cariño tan entero. Cuando conseguirás que no te nombre nunca más. Vamos Amores, amores, amor si dejaste de quererme no te voy a cuidar o que la gente son hoy senteará. Llegaron con decir que una mujer cambió mi suerte. Se declara en mí y a pa' mí sufrir. pagase mala mi cariño tan sincero